Door Megens met het NOS-journaal. Het reddingswerk in de overstroomde kloof van Raganello in het zuiden van Italië verloopt moeizaam. Reddingswerkers zijn er op zoek naar slachtoffers... die werden overvallen door het snel stijgende rivierwater door zware regenval. Elf mensen zijn overleden, 23 mensen zijn gered, onder wie een meisje van 10. Eén Nederlander raakte gewond in de kloof. De politie heeft de afgelopen dagen drie nieuwe tips binnengekregen over de Drentse kofferbakmoord... Het slachtoffer lag in de kofferbak van zijn auto... die in het kanaal bij Koevoorde lag. De politie loofde 15.000 euro uit voor de gouden tip. De ouders van het slachtoffer verhoogden dat bedrag... afgelopen weekend met 50.000 euro. De Leidse historicus Henk Wesseling is overleden. Wesseling schreef veel boeken over Frankrijk... en de koloniale geschiedenis van Afrika. Bij het grote publiek was hij bekend als columnist bij NRC. Wesseling adviseerde toenmalig koningin Beatrix... tijdens staatsbezoeken... En koning Willem-Alexander begeleide hij bij het schrijven van zijn afstudeerscriptie. Henk Wesseling was 81 jaar. De huisprijzen blijven stijgen. Volgens het CBS werd er in juli gemiddeld 9% meer betaald voor een huis... dan in dezelfde maand vorig jaar. Koopwoningen zijn nu al een paar maanden duurder dan ooit. De gemiddelde verkoopprijs is bijna 291.000 euro. Sinds het dieptepunt in 2013 zijn de prijzen al met ruim 30% gestegen. In de Amerikaanse staat North Carolina hebben demonstranten een standbeeld van een confederatiesoldaat omvergetrokken. Het beeld stond bij de universiteit in de stad Chapel Hill. Maar zo'n 250 mensen gisteravond bij elkaar kwamen om te demonstreren tegen racisme. De confederatie ontstond tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de zuidelijke staten. Die hadden zich afgescheiden van het noorden omdat ze tegen de afschaffing van slavernij waren. Voor veel mensen staat de confederatie symbool voor racisme.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 En de volgende artiest kennen we als Sylvain Albert Poons. Bij de als Sylvain Poons. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1896. En al daar overleden op 26 november 1985... was een Nederlandse toneelspeler en zanger. En als zanger maakte hij naam door het in 1958... met het toen 14-jarige Oetse Verschoor opgenomen lied... De Zuiderzeebelaar. Geschreven toen door Willy van Hemert. Daarnaast nam hij ook duetten op met Duetten op met eindje David. Waaronder omdat ik zoveel van je hou. En verop bevatten zijn plaat hoofdzakelijk Joodse liedjes en filmklassiekers als Sally met de Roomijskar. En de laatste jaren van zijn leven woonde poons in het verzorgingshuis Amstelhof... Wat tegenwoordig de huisvesting van Hermitage Amsterdam is, maar die af en toe werd gezocht, opgezocht door fans en bijna vergeten, het groot publiek genoot hij van de aandacht van zijn persoon. U hoort hem nu Sylvain Poos met kom maar bij opa. Waarom heb we blauwe ogen mee betroepen? En zo zoveel van jou Het was zo mooi, je schoort me even trouw Maar op een dag kwam ik terug van zee Je was niet thuis Op zee, dan dacht ik steeds aan jou. Je schreef zo vaak, een jonge kon Zo'n brief van jou had steeds weer niet, de moed. Weet jij?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 Ziek van Johnny Hoes met vader, waar is moeder gebleven. En daarvoor de, de twee Jantjes met blauwe ogen. En de volgende dame had in 1969 haar eigen televisieshow, de Adele Bloemendaal Show, onder de regie van Rob Tober. Vervolgens was ze onder meer te zien in de televisieseries Het Schaap met de Vijf Poten. Dat was in 1969. Citroentje met suiker, dat was in 1973 en dat ik dit nog mag meemaken dat was tussen 1975 en 1978 en de brekers deze ook al mee van 1985 tot 1988 in de Vlaamse pot en het zonnetje in huis en ze had een rol in vele speelfilms onder de naakte over de schutting was in 1973 en op Hollandse tour in hetzelfde jaar met uh, Wim Sonneveld samen en ze oh, oh ze onderging als een van de eerste actrices in Nederland een facelift... en op 50-jarige leeftijd liet ze zich nog zeer pikant fotograferen voor het playboy. En een nog groter bekendheid kreeg ze in 1983... toen ze met haar kenmerkende schaterlach in een bubbelbad op televisie verscheen... in een reclamespotje van de Bros Chocolade. Helaas is ze er niet meer. Ze is overleden. In Amsterdam op 21 januari vorig jaar... Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres Adelle Bloemendaal. U hoort er nu met Zalmen het nog een keertje overdoen. Hey! Zal men het nog een keertje overdoen, want het was niet naar mijn zin. Laat men het nog een keertje overdoen en begin maar bij het begin. De club uit Leer verloor laatst met 5-4. Een supporter rende het veld toen op en riep vol van hoop, Stop! Zal men het nog een keertje over het doen, want het was niet naar de zin. Laten men het nog een keertje over het doen in het begin, maar bij het begin allemaal. Zal men het nog een keertje over het doen, want het was niet naar de zin. De plastic chirurg uit Weert, had voor het eerst geopereerd. De patiënt had daarna een vierkante neus, de dokters zijn nerveus. Zal hem maar net nog een keertje over het doen, want het was niet naar mijn zin. Allaan hem en het nog een keertje over het doen in het begin maar bij het begin. Ja! Zal hem en het nog een keertje overdoen, want het Een dame met blond haar krijgt een pik zwart kind, dat is raar. Haar echtgenoot die rood haar had, die zijn nadenkend nou, skaat. Het zal hem het nog een keertje overdoen, want het was niet naar mijn zin. Laat hem met het nog een keertje overdoen, in het begin maar bij het begin. Veel gezep, veel gezang, veel gelauw. Alleluia, kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Ja! Yeah! Zal hem het nog een keertje over het doen, wat het best niet namens mijn zin. Allaan hem het nog een keertje over het doen, in begin maar bij het begin. Zal hem het nog een keertje over het doen, wat het best niet namens mijn zin. Een zal nog een keertje overdoen, in begin maar bij het begin. We zullen met me dit nog een keertje overdoen, want het was niet aan me zien. Ik mijn stem kwijt, we zal me dit nog een keertje overdoen, in begin maar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 Zie recht waar kwam er een probleem van? Waarom zijn de bananen krom? Omdat die dan zo moeilijk in zijn schil kan. Daarom zijn de bananen krom? Daarom. Daarom. Waarom zijn de bananen krom? Zijn de bananen, zijn de bananen, zijn de bananenkrom. Daarom zijn de bananenkrom. Bambon woont een meisje waar iedereen van zegt. Dat zij erg mooi is en ook om wat ze drinkt. Eens dus toen ze nog geen drie was en mama vroeg aan haar: wat wil je nu eens drinken? Had zij haar antwoord klaar. Ik wil klappen, klappen, melk met zeker, want iets anders lust ik niet. Ik wil klappen, klappen. Zeuken, want iets anders lust ik niet. Ze wil geen appelsap of limonade. Thee en koffie laat zijn staan en chocolade of oranje. Als hij om een kus vraagt Dat was de Albiona Serandes met de klappertand met suiker. Nee, klappermelk met suiker. En daarvoor onder u André van Daar. Met een rietje 1972 alweer. Het was het bananenlied. En de volgende formatie. Zijn de butterflies, was een Am Amersfoorts duo. Bestaande uit de broers Luc en Godert van Golem. En het was vooral bekend van iets Dixieland en Willem wordt wakker. En hoe hoort ze nu, de barrenvleis met Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte, mijn hart, zo. Je foto aan de muur maakt mij doorlopend overstuur. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte, mijn hart, zo. Hoe moet dat verder gaan? Je kijkt me zo aan dag en dan. Bebe. Lig ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portret. Je dan je zo lang, je benen zo slank, B -b je haren zo blond, B -b de rest zo rond. B -b -b Ach waarom heb ik jou niet hier, ik heb je alleen maar op papier. Brigitte Badou, Badou, Brigitte mijn hart komt zo. Je foto aan de muur maakt mij doorlopend overstuur. Hoe moet dat verder gaan, je kijkt me zo uit aan en dag Baby, baby, baby, baby Lig ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje Ga je zo rang, baby, je benen zo slank? baby Je haren zo blond, baby, de rest zo rond, baby Ach waarom heb ik jou niet hier, ik heb jou alleen maar op papier Dat verder gaan, je kijkt me en dag en dan. Bep, baby, baby, baby, baby. ik z'n avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje. Dan je zo rauw, je benen zo slang, Bebe! je haar zo blond, Bebe! de rest zo rond, baby. Ach, waarom heb ik jou niet hier, ik heb jou alleen maar opbouw.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 We hadden reuzenloop, we werden op en top verwend en kregen bruggen bol. Doe het maar in een tijd. De vrouw uit de hoogste klas, die viel ons reuze mee Zij vroeg ons later, huust is waar? afwacht nog op de thee Maar na een uurtje babbelen in haar chambre séparée, Toen zijn ze toen zachtjes voor zich heen, het lijf niet met ons mee hey! Klaas je stapjes beneden pijl Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een tel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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. In je rijtuigje, in je rijtuigje, in je rijtuigje, rijden we naar Vinkervee. van een paard in de rij in de rij in de rij helemaal naar Winkerville heen en geen wolken in de lucht en geen pootje in de triet en geen auto om de muur had je toen nog niet Er ging scheef bij iedere bochie Oh wat, o, wat een lekker tochie In een rijtuigje In een rijtuigje In een rijtuigje Reden we naar Vink Ik ben daar in maart, zo kolom en pitaar. En maar schommelen, en maar kijken naar de kont van het paard. In de reetergie, in de reetergie, in de reetergie. Heen. Wat een tijd, oh wat een tijd Iedereen die was een heer ja, Iedereen was heel beschaamd, ja, Want er was nog geen verkeer ik En niet bang, bang zijn voor jagen Oh wat, wat een lekker. Heen. In de in mijn In de rijtuigje, in de rijtuigje, in de rijtuigje... Helemaal met zee Ja, u hoort de muziek van Wim Sonneveld. We zijn met Leen Jongewaard, met In een Rijtuigje... Daarvoor de Lighthouse Kiffy Group. Met Doe het maar in een emmertje. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee. Tussen 11 en 12 op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30. 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u een stukje gemist heeft of wilt het programma nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald.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 Die er luisteren wou. Dit was dan de vrouw van Roetsvideurene. Die iedere dag op de harp zat te spelen. Ze speelde zo prachtig van ring binnenin. Maar niemand die ooit naar haar luisteren ging. Ze speelde sonates en ook sonatines. En riep op een keer. Kom, mijn huiskracht, maridos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 Ik dan voor niets op die harp zitten spelen. Ha, toe, mijn vrije sonates, mijn prachtsonatines, voor helemaal niemand. Kom, Marinus, ga hier. Neem de fiets en ga overal bellen Ga ieder een van mijn concerten vertellen En nodig uit Je moest wel eens gaan naar de advocaat en de kapelaan. Ga heen en vertel het ze allemaal De ingenieur en de admiraal Marinus ging heen om het mede te delen De vrouwen van Roos, wie de relen zal spelen maar de kapelaan die vond er niets aan en de ingenieur riep weg van de deur en dat de miraal was niet muzikaal en dat advocaat wou niet meer op straat zo was het nu eenmaal zo stond het nou en niemand en niemand die luisteren wou wel wel zei de vrouwen van rockswidorelen. Wie moet ik hier dan de harp zitten spelen? Ach, mm? mm? ga even kijken, mijn huisknacht Marines. Ga kijken of ergens nog iemand te zien is. Marines zijn vleugel hier te hun huizen. Zijn enkel de muizen, alleen maar de muizen.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 Een muisje dat klom in de haar herkoudt en riep zo so mooi hebben we nooit horen spullen lang leven de vrouwen lang leven de vrouwen weet u de oude wijvenmolen in het spanderswoud die staat daar wat onwezenlijk te staan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 Gitarren met zuidelijk vuur werd gespeeld uur na uur En ik danste met jou alleen maar met jou Wij stonden samen later buiten door het raam Klonk heel zacht ons refrein dat ons liedje zou zijn Het geluk scheen bij maar het trok aan ons voorbij Bo Mysterieus en zacht, lang door de zomernacht, een heerlijk pangolie. Bolero, wij waren heel alleen, met niemand om ons heen, maar dan samen ons lief. Goed. ai aïe, yai ai yai yai ai yai aïe ai bolero. Ja, u hoort de muziek van Marcel Tielemans met Bolero. En daarvoor Jaap Molenaar met de Oude Wijvermolen. Zo zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. We hebben nog een paar plaatjes te gaan. En dan is het tijd voor mij om afscheid van u te nemen. Uiteraard, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En de laatste plaats, één van de laatste plaatjes moet ik zeggen... die ik voor u ga draaien, is Anne-Marie, beter bekend als Annie Palm, geboren in muiden op 19 augustus 1926... En overleden in Beverwijk op 15 januari 2000 was een Nederlandse zangeres. Ze werd bekend als Annie Palme. en ook als Drieka van de broertjes van Buten. En haar voornaam werd vrijwel altijd als Annie gespeld. Oftewel A-N-I-E. Dat was onder andere op haar eerste platen, maar officieel heet ze A-N-I. Oftewel gewoon Annie. En op 15 jaar geleden Zong Palme al bij een Hawaiian orkest. Daarna zong ze bij een cowboy trio en een dansorkest in Haarlem. En ze is ook nog mis Zandvoort geweest. En u hoort er nu Annie Palme met bij jou. Hit dat 1957. Ook zometeen nog Lou Bandi. Frans Dumé. En ik wens je nog een hele fijne week. En ik zeg tot ziens. Bij jou is het net alsof ik zweef. Bij jou, bij jou, de wijnen wolken voor de zon. Bij jou, bij jou, voel ik vast dat ik leef. Ik kan heel de dag van te Over springen, over een zebra eerst van swingen. Zomaar een straat uit de liefheid zingen, ik hou.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 bij jou is net als ik zweef. Bij jou, bij jou verdwijnen wolken voor de zon. Bij jou, bij jou voel ik vast dat ik leef.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 Er was in militaire kamp, een grote consternatie Niet meer of minder dan een ramp, bedreigde onze natie De soep was zwaar mislukt en iedereen is onbedrukt Wie, wie, wie? Wie, wie, wie? Wie, wie heeft er suiker in de soep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het te laten staan. Wie heeft er suiker in de herdensoep gedaan? De korporaal zei eerst proef ik geloof dat jullie tazen. Hij kreeg de hek en liet van schrik toen voor de dokter blazen. Tot de sergeant kwam van de week die zong als lijk zo bleek.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 De luitenant geaffecteerd, zei, wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar haaselhokjes. Geef acht rechtsrechter, kom nou wie tapte deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de erd gedaan, hè? gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan, die hele compagnie die heeft die te laten staan. Wie heeft er suiker in de ertes zo gedaan. Ten slotte kwam de kolonel correct en afgemeten. Zij strafmarcheer hele stel, ik ga in het zwijntje eten. En schokkende de heide door, zonder de kompie in koor. Wie, wie, wie, hè? Huh? wie, wie, wie. Wie heeft er suiker in derde de soep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft de eten laten staan. Wie heeft er suiker in derde de soep gedaan? Ik ben van de zomer naar buiten gegaan Vakantie was niet overboden Ik ging naar Tirol toe, dat stond me wel aan Ik had juist de berglucht zo nodig Ik ben in een heerlijk mooi plaatje beland In het wonderlijk schone Tirol En het is net of iedereen daar in dat land Slechts leeft voor de pret en de jol. Oh. Ik ben op een feest naar Tirol toe geweest Ik heb de edelwijs naar zien bloeien Ik heb de geitjes gezien met hun belletjes om Ik heb de koetjes Tirol loeien. Ik heb een Tirolerschap op mijn knieën gehad En ze knuffelden voor twee Maar wat doe je daar? Ik heb toen mijn schatje naar huis toe gebracht. Dat zal me geen tweemaal gebeuren. Ik heb drie uur geklommen, het ging boven mijn kracht. Ze moest me de Alpen sleuren Toen ik eindelijk boven was, sprak ze: O oh jee, verontschuldig me duizenden malen. Mijn huissleutel ligt nog beneden in het café. Ga jij die eens eventjes halen? Oh.